De Nederlandse ambassade in Berlijn is in de nacht van vrijdag op zaterdag met verfbommen en stenen bekogeld. De daders zijn waarschijnlijk Duitse krakers die met de actie zouden willen protesteren tegen het kraakverbod in Nederland. Het gebouw van de architect Rem Koolhaas is licht beschadigd. In een paar ruiten zitten sterren en aan de zijkant van de ambassade zijn oranje en blauwe verfvlekken te zien. Eerder was bij de ambassade in Berlijn door een handjevol mensen vreedzaam gedemonstreerd tegen het kraakverbod. Ondanks het nieuwe kraakverbod werden er dit weekend op verschillende plaatsen in Nederland in totaal 21 woningen gekraakt. De krakers hadden zaterdag en zondag uitgeroepen tot landelijke kraakactiedagen. De politie in Israël heeft een Joods-Amerikaanse kolonist gearresteerd voor de moord op twee Palestijnen en het plegen van een reeks bomaanslagen. De man werd opgepakt bij het ophangen van posters waarop homoseksuelen met de dood worden bedreigd. Bij zijn verhoor sloeg hij door en bekende de moord op twee Palestijnen in 1997. De man was toen als toerist in Israël. Zijn motief was wraak voor zelfmoordaanslagen van Palestijnen. In 2000 emigreerde hij naar Israël. Daarna was hij verantwoordelijk voor een reeks bommenaanslagen op verschillende Israëlische doelen, zoals politiebureaus en op een vooraanstaand criticus van het Israëlische nederzettingenbeleid. Bij een van de aanslagen raakte een 15-jarige jongen zwaar gewond. De kolonist zegt steeds in zijn eentje te hebben gehandeld. De Australische wielrenner Cadel Evans heeft een nieuwe ploeg. Het is het Amerikaanse BMC Racing Team... waar ook onder andere Karsten Kroon en de Amerikaan George Hinkepie komend jaar gaan rijden. De afgelopen vijf jaar reed Evans voor het Belgische Silanzo Lotto. In 2007 en 2008 eindigde hij als tweede in de Tour de France. Dit jaar werd hij derde. De 32-jarige Evans heeft bij BMC een contract getekend voor drie jaar.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 the game of life and I'll beat you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 Set me free, what's that crap, Papa? No it's all I got my whole life, you got your own life, Live your own life, I set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa, know it all. Very little knowledge is it. dangerous. Stop for me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop killing me, it's my life. It's my life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 You wish to leave ZFM.